1 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Amerikaanse en Italiaanse katholieken roepen kardinaal Mahoney op... om niet mee te doen met het conclaaf dat de nieuwe paus kiest. De Amerikaanse kardinaal is omstreden... omdat hij geestelijke, die seksueel misbruik hebben gepleegd... de hand boven het hoofd heeft gehouden. In de ogen van het Vaticaan heeft hij niets verkeerd gedaan... maar zijn opvolger in Los Angeles heeft hem al zijn geestelijke taken ontnomen... De kardinaal zegt dat hij naar het conclaaf gaat... maar Amerikaanse katholieken roepen hem in een petitie op daarvan af te zien. Een Nederlands laboratorium gaat onderzoeken hoe zuiver Servische melk is. Dat heeft de Servische minister van Landbouw gezegd. In Servië is opschudding ontstaan na berichten dat er te hoge concentraties... van een kankerverwekkende stof in de melk zijn gevonden. De autoriteiten houden er rekening mee... dat het gif via besmet veevoer in de melk is terechtgekomen. De melk is in Servië getest, maar de autoriteiten willen wachten... op de uitkomsten van het Nederlandse onderzoek voordat ze actie ondernemen. Nabestaanden van de slachtoffers van het Fidela-regime... zijn kwaad op de Nederlandse ambassadeur in Argentinië. Ze nemen het hem kwalijk dat hij bij de behandeling van de zaak Julio Poch bij familie en vrienden van de ex-Transavia-piloot ging zitten. De ambassadeurs van Frankrijk, Duitsland en Chili... gingen bij eerdere zittingen juist bij de slachtoffers zitten... Ambassadeur De Vries gaf geen commentaar op zijn aanwezigheid. Op de A4 tussen Leidsendam en Zoeterwoude... komt vanaf volgende maand trajectcontrole. Het gaat om een stuk van bijna 5 kilometer... waar niet harder mag worden gereden dan 100 kilometer per uur. Bij zo'n controle wordt op twee plaatsen de tijd gemeten... en op basis daarvan wordt de gemiddelde snelheid... over het stuk snelweg berekend. Het weer, droog en bewolkt, het gaat vannacht licht vriezen... Overdag wolkenvelden en van tijd tot tijd zon. Overwegend droog, het wordt 1 tot 3 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRW. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Nathan Vecht. Ja, en welkom terug. Het uur hiervoor was de gast, geluidskunstenaar Justin Bennett. En we gaan verder praten over geluid. Wij weten dat uh, we een trouwe, schare, blinde en slechtziende luisteraars hebben... Uh, voor wie de geluidslandschappen om hen heen grote invloed hebben op het dagelijks bestaan. Um, graag horen we van u welke stads- of natuurgeluiden nou een bijzondere indruk hebben achtergelaten of dat nog steeds doen. Maar ook voor alle andere luisteraars. Voelt u zich vrij om ons te bellen? Misschien wil u ons bijzonders, uh, iets bijzonders laten horen. Iets wat u kan produceren in uw huiskamer. Misschien heeft u wel oude cassettebandjes... Met, met wonderlijke of bijzondere geluiden of geluid. Daar gaan we het over hebben. U kunt ons bellen. 0800 1121 En mailen kan ook. Casaluna uit ncrv.nl. Nog even over onze gast Justin Bennett... Um, Mocht u nou geïnteresseerd zijn in die geluidswandelingen waar hij het over had... dan kunt u naar de website soundtrackcity.nl. Um, op dit moment speelt zich dat alleen nog af in Amsterdam en ook Weesp, zie ik. Uh, en dan kunt u uh, iPods, krijgt u dan mee als u naar die sites gaat en kijkt waar u naartoe moet. En dan kunt u met bijzondere nou ja, wandelingen in uw oren uh, op pad... Een, uh, uw eigen stad of Amsterdam, als u daar niet woont. Op een hele andere manier ervaren. Soundtrackcity.nl. Goed, tot zover alle huishoudelijke mededelingen. We hebben een beller. Annemarie, marie goeienacht. Ja, goedenavond. Uh, ik wilde vertellen over de, volgens mij, verdwenen geluiden... van Amsterdam in de vijftiger jaren. Mm -hmm. Ik logeerde daar als meisje van vijf bij mijn oma. En als ik was... Uh, S morgens uh, zo'n beetje wakker was, dan hoorde ik van heel ver van de, in de Franse Mierstraat, vanaf de Van Balenstraat de voddeman aankomen, die daar een Vodde te koop. Nou ja, dat was heel spannend voor mij, want dat kende ik helemaal niet. En dan kwam daarna de straatzanger, die met zo'n gele snor oh, nog wel verdienstelijk kon zingen. Dan mocht ik de ja. oma een dubbeltje in een papiertje vouwen en dat uit het raam gooien. En dan kwam er weer een haringkar uh, en dan uh, kwamen allemaal poes af, of, uh, op af om die graten te eten. En ja, dat waren voor mij wonderlijke geluiden. De piepende tram van de Franse Mierenstraat als mijn opa ging uitzwaaien. Die op het achterbalkonnetje dan zijn sigaretje kon uh, roken. Ja, dan, die, die geluiden, dat weet ik nog zo scherp. Ik, ik, ik hoor het voor me, zou ik moeten zeggen. Maar het groot verschil natuurlijk was, in de jaren vijftig... Het, het dominante autogeraas was er nog niet in de stad. Bijna staat. niet, bijna huh? niet. Je hoorde ook dames hakken op de straat. Ja, ja van heel ver al. En dan, ja, dan lag je in je bed zo'n beetje half wakker al... voordat je eruit mocht. En dan hoorde je al die geluiden die ik thuis niet hoorde. Thuis hadden we binnentuin met merels wel nee. dat je die hoorden, maar die, die echte ambachten op straat, ja, dat is uh, geweldig. Want dit was bij jouw open en oma als je daar logeerde? Ja, ja in de Vansomierstraat, ja. In ja. Amsterdam-Zuid. En lag je dan aan de voorkant? Aan de voorkant, in de Erkerkamer. Ik ben er nog wel eens geweest, het is nu een hotel. Mm -hmm. En uh, ben ik wel eens uh, binnen geweest om te kijken of, het, of ik dat nog... Het nou, uitzicht was in ieder geval hetzelfde nog... Ja. Ja, geweldig. Ja, dat, dat, dat vond ik altijd uh, heel bijzonder om uh, daaraan terug te denken. Ik vertel het mijn kinderen ook wel. Ja, god, had je een man ja, dat zie je niet meer. Een straatzanger dat zie je ook niet meer, die dan beleefd zoals de hoed afnam. Ja. En uh, nou ja, dat gebeuren uit dat raam, maar iets gooien, ja. En waar je zelf opgroeide, was dat uh, buiten de stad? Nee, dat was vlakbij. Ik was op de Amstelkade. Maar wij woonden met uh, tien kinderen op een bovenhuis. Oh. Daar was altijd lawaai, maar dat was geen stadslawaai. Dat was een ander soort lawaai. Ja. Dat was heel ander lawaai. Ja. Dus er dus De vanuit... een boot voor de deur langs. Maar die maakte niet zo heel erg veel lawaai. Ja, ja. Dus vanuit dat lawaai. En mocht je dan in je eentje bij je logeren? Ja, dat was juist. Dan dat was je het enige. Ja. Dan had je alle, Even alle, alle aandacht. aandacht. Dan mocht je op de hooghaken van mijn oma lopen door de, door de badkamer... wat zo lekker hol klonk. Maar ja. dat is ook geen straatgeluid. En dat, uh, van, van waar, want niet iedereen heeft dat... van, van waar komt bij jou die, die fascinatie voor die geluiden? Of dat, dat je dat herinnert? Omdat het een heel spannend huis was voor mij. Dat waren mm -hmm. twee huizen aan elkaar... In, met trappen en kleine hoekjes en lange gangen. En, uh, de, uh, de, uh, de, heel spannend. Bij ons is alles ja, vol... Maar ja. daar kon je dus nog door ruimtes lopen waar niemand was. Dat, was. dat was het spannende. En eentje ging met uh, mijn met oma uh, ja, door die lange straten lopen, naar de Van Baalenstraat, naar de Loekie. En een boodschappen doen. En zo, dat zouden tekenen, mijn moeder niet. Daar had ik helemaal geen tijd voor. Moest ik zelf de boodschappen doen. Ja, ja. Maar dat soort uh, dingen. Ja, bij ons op de Amsterdam kwamen ze vuilnisbakken schoonmaken. Zo, en en schillenboer met uh, zo'n. Zo'n paard. Maar, we, we, maar geen kwam. Het was wat in de jaren 50 in Amsterdam, hè? <laughs> ja, ja, je beleefde er wat. Toen gebeurde er <laughs> nog eens wat. En, um... Nou ja, hele andere dingen nu gebeuren. er ja. ook al wel een ding op straat. Maar... Ja, ja eh, leuk om aan te, terug te denken. Je had het net over geuren en nou, geuren. Dat, dat, dat, dat staat ook zo in mijn geheugen geprint. Maar goed, daar gaat die, deze uitzending nog niet over. Nou ja, wat, wat, uh, wat rook je als de Voldeman langskwam? Oh, dat, ja, dat, eh, toch wel een aangename lucht eigenlijk. Ja, ja en bij die, die vuilnisbakken schoonmaker, die had sol. Ja. Dat rook ook heel speciaal. Dat stonk ook een beetje, maar toch ook wel weer lekker. Ja. En dan ging ik bij mijn tante en mijn oom in de Betuwe logeren. Ja. En dan rook ik de appels. Het klinkt toch allemaal op... ook een beetje als een onbezorgde zomersfeer, oh, ja. zoals je het nu beschrijft. Ja. Ja, ja. Het open ja, dat... raam en de binnenwaaiende oh. geuren en gelijk. En die hadden een, een spoorlijntje achter hun huis. om al die bakken met appels te vervoeren. En daar rook je dus smeer. En ja, zoals een spoorlijn kan ruiken. Zo'n zo station heeft ook zijn eigen lucht. Dan ja. ruik je die treinen. En dat, nou, dat was natuurlijk geen stoom, Maar was smeer van die, van die spoorlijn. van dat bakje met die willetjes. Je bent, je bent goed zintuigelijk bezig geweest, Ellie, in je jonge jaren. Heb je ik dat? anne Annemarie, je... maar dat geeft niet. Wat zeg je? Ik heet Annemarie. Oh, Annemarie, sorry, ik zit helemaal... <laughs> Ellie komt straks misschien. Nee, ik heb hier een, een mail die net uh, naar voren <laughs> wordt gegooid hier. Uh, en, en daar staat Ellie boven. Annemarie, excuus <laughs> oh. voor. Ja, um... maar de, de zintuig, misschien is het ook wel iets voor vrouwen, weet ik eigenlijk niet. Alhoewel, ja, je, je gast is een man, dus... Uh... Maar heb je laat, ben je later ook in het, nou ja, wellicht professionele leven... Werkende leven, daar iets mee gedaan? Met geluiden, geuren, dingen? Of dat helemaal niet? Nee, nee. Ja. Nee, helemaal niet. Nee, ik ben goudsmit geworden. Uh, goudsmit? Ja, dus ook een hoop kloppen en zagen en veilen en ja. schuren. En, in ieder geval uh, ook oog voor, de, oog voor detail, dat wel. Ja, ja, oog voor detail, dat heb ik wel, ja. ja. Annemarie, dank dat je ons hebt meegenomen ja, naar het, uh, het, het mooie Amsterdam van de jaren vijftig. Ja, leuk hoor. Oké, dank je wel. Dag. dag. Um, geluiden, daar hebben we het over. Um, heeft u ook herinneringen aan geluiden? Soundscapes heet dat dan tegenwoordig in de geluidskunstenwereld. Um, misschien bent, bent u blind of slechtziend... en heeft het geluid voor u natuurlijk een veel grotere invloed dan um, voor de zienden. En kunt u ons meenemen in hoe het inderdaad is... zoals in het eerste uur Justin Bennett vertelde... de verschillende geluiden, zoals in... Barcelona Of um, misschien hier. Wat, wat horen wij? Wat zouden we allemaal kunnen horen? Ik heb hier een e-mail van Ellie. Nou, dat is de bewuste Ellie. Hallo, Casaluna. De film Into the Great Silence... geeft een beeld weer van de monniken die hoog in de bergen leven... en niet praten in stilte leven. Het ligt boven Genève. Toch is die film vol van geluiden. Het kleppen van de kerklok, de voetstappen van de monniken... het druppen van de smeltende ijspegels... de nachtelijke geluiden van monniken die in de kerk zitten. Een vliegtuig dat over het klooster komt, etc. Het is een boeiende film, juist omdat er stilte heerst... en er toch heel veel geluiden tot je als kijker binnenkomen. Stilte blijkt er dus te zijn bij de gratie van geluid. Paru, comme un coup de flingue, un peu sonné. Je tombe du lit, c'est comme ça, toutes les nuits. Depuis que t'as disparu de ma vie, sur les toits de Paris, c'est là que je finis mes nuits. Du lundi au dimanche, mis à nu, mes jours sont des nuits blanches. Mis à nu, là dans le désert. J'ai marché des heures, j'ai rien vu Malgré mes prières, quelques vautours Venus là par erreur Face au vent, j'ai si peur Depuis que t'as déserté ma vie, je ressens la terreur Je sais plus très bien qui je suis Du lundi au dimanche Fin de l'hiver, une histoire qui s'efface tout doucement. Je remplis l'espace quand je vois la mer. Je ne bois plus la tasse, c'est comme ça que j'oublie. C'est toi qui m'as volé. We naar de Franse Pauline Kroos, als ik dat zo goed uitspreek. Um, van de Franse Pauline gaan wij door naar de Nederlandse Evelien. Ik denk Gerlien. Wat zeg je? Gerline. Gerline. Ja, oké, okay, oké. Okay. Maar Eline is ook prima hoor. Nee, nee. We krijgen nu. Um, okay. Het, is, het, het, is, een, het om... is een om... verwarrende namenavond vandaag. Uh, ja. Maar. Um, nee, Gerline. Goeienacht. Oké, okay, goeienacht. Um, het gaat, dacht ik, want ik, ik las net uh, een kwartier, hoor. Dus ja. het gaat om het horen van dingen. Ja, we, we hebben het vannacht over... Uh, we hadden een uur voor geluidskunstenaar Justin Bennett te gast. En die, ja. uh, en, en die legt geluiden van verschillende steden in de wereld vast. En, en ja, daarmee ja, maakt ja. hij dan weer kunstwerken van. Um, Oké, okay, nou, dan zal, ik dan zal ik ook weer, net als de vorige spreker. Een, uh, een Amsterdams kunstwerk uh, nemen. Ik kom uit Zeeland. Mm -hmm. En ik kom in Amsterdam te wonen. Ik, nou, ik zat er nauwelijks een maand, geloof ik. En ik zit in de bus. En ik zie maar uh, 4%. Dus ik ben op mijn oren uh, gespitst, zeg maar. Mm -hmm. Ik hoor bij het remmen van de bus, boem, een tas vallen. En ik hoor een heigende mevrouw die tas weer omhoog halen. Boom. He, nou. En de volgende halte, boom, weer. Naar beneden. Die hele tas weer naar beneden. Ik vraag aan die mevrouw... Mevrouw, waarom laat u die tas niet gewoon op de bodem staan? Want hij valt elke keer naar beneden. Toen zei ze, nee, ik word zo moe van het... Uh, ik moet straks uitstappen en dan word ik zo moe van het ophijzen van die uh, tas... Nou, bij het eindstation valt die tas weer naar beneden. Zeg nou, mevrouw, dat is toch dom van u? Toen zei ze, nee, het is helemaal niet dom van mij. Het is maar goed dat ik mijn servies er niet in had. Nou, ja, dat is mijn mopje van de eerste Amsterdamse... horse ja. experience. Oké, okay. het begon gezellig, hè? Nou ja, het gaat gek. Je luistert, je luistert naar zoveel zo lawaai in, in een stad. He, ik kom uit Zeeland, waar, waar je de nachtegaal en, en de koekoek hoort... en de specht en weet ik het wat. Ja, want hoe is die verandering oriënijst... voor jou geweest? Hè? Voor, voor, um, voor iedereen is de verandering vanuit het platteland naar de stad natuurlijk ja. een, een grote. Maar zoals je zei, je ziet maar 4 gaf je aan. Um, ja. Je gaat je op een hele andere manier oriënteren, lijkt me. Dat is ook wel een goede training geweest. Want ingewikkelder dan daar werd het niet? Uh, nou, in, in dat platteland was het veel rustiger. Mm -hmm. Ingewikkelder dan in Amsterdam wordt het niet. Nee, dat bedoel ik, <laughs> dat bedoel ik. En ja, hoe, ja, hoe heb je dat... Um, kan je een paar nou ja, voorbeelden uit de praktijk geven... hoe je wellicht met vallen en opstaan uh, je dat eigen mm -hmm. hebt gemaakt? Nou, je weet waar je over moet steken... Welke rateltickers uh, wel lopen en niet lopen. Ja. En je weet ook ongeveer, ik althans weet ongeveer, onge hoeveel auto's uh, per keer door een rood stoplicht doorkomen gaan. Ja, ja. En vier of vijf. En dan kan ik over de zebra. <laughs> He, dan hoor ik het niet meer. Ja, ja. En, uh, nou ja uh, maar uh, ik denk dat ik helemaal naast je hele programma zit. Nee, nee, nee, helemaal niet. Want het is, het is juist waar we het over hebben. Um, wat zijn nou voor jou de plekken? Je, geeft, of je woont nu nog steeds in Amsterdam? Ja, ja, ja. ja. Wat zijn jou, voor jou de mooiste geluiden in de stad? Waar, waar, waar, waar houd je je dan op als je die hoort? Toch wel, als ik uh, zeg maar, nou zeker niet de duiven. Nee. Waarom zijn die Dat zo zijn vervelend? Ik de Amsterdammers met me eens zijn. Want waarom vind je die vervelend? Um, uh, ja, nee, die zijn verschrikkelijk. Oh, um, Oké. Okay. Maar wat ik heel mooi vond. Uh, ik dans in een klein bosje bij de Slotenplas. En dan hoorde ik, het is nu februari, ja. de spert al. kloppen En dat vind ja. ik heel prima, heel mooi. En dan hoor je toch ook weer een klein, ik weet niet of het een Koolmeisje of een ander meisje is. die piepen en chilken en dan denk ik, ja, dat, daar komen ze weer. Is het, extra ja. is het extra leuk om die in de stad opeens te horen uh, in vergelijking met Zeeland? Eigenlijk, ja, daar moet ik nou over nadenken. Maar ik denk eigenlijk wel. Dan denk ik, gelukkig, ze zijn er hier ook nog. <lacht> ja, ja. ja. Ja, nee, nee, nee. Dat, uh, dat is heel mooi in dat Maar uh, de, die duiven zijn een, een verschrikking... En, uh, nou, maar ik, ik woon vlak bij een spoorlijn, maar hmm. daar, daar raak je aan gewend. Dus daar... Daar dat heb hoort je geen last meer, meer van op een gegeven moment. Is nee. Amsterdam met alle tegeltjes en, en, en bruggetjes en gedoetjes en paaltjes... een goede stad voor slechtzienden? Nee, niet helemaal. Maar uh, daar zitten we met de NVBS wel goed op de gemeenteraad... of de wijkraad, de hmm. deelraad. Ja. Dus dat komt wel goed. Maar het gaat voor ons natuurlijk vooral om de rateltikkers... en de beleefdheid van de, van de automobilisten die perfect stoppen. Ik moet zeggen, ik heb nog in geen enkele stad zo gezien... dat de mensen stoppen als in Amsterdam. Oké. Okay. Wat is de mooiste... Voor de complimenten. Wat is de, Gerlien, tot slot, wat is de um, mooiste plek die je ooit gehoord hebt... Ja, dat was toch wel een zinigal. Met met Ik, ik heb in Sinnegal gezeten met al die gekke vogels en oergeluiden. Ja, ja dat ja? was toch wel heel bijzonder. Niet, misschien niet de mooiste, maar wel de interessantste. Omdat het zo. Maar het mooiste ik klassieke muziek. <laughs> ja, oké, okay, ja, ja. ja. Um, nou, dan, misschien gaan we die nog wel even draaien voor jou dan. Wat later in okay, de uitzien. Klassieke muziek, hoor. maar heb je een voorkeur voor klassieke muziek? Uh, nou, uh, Mozart of, of Bach of, of, dus Ik ben een heel oude hoor. Nee we, hoor, zeg niet. Dat hoort toch niet voor mij. We gaan iets van Mozart ook. voor je zoeken. Dat is toch ook leuk, toch? Gaan, nou, dat, ik dat vind komt het lief dank je wel uh, um, okay. uh, dat je je ervaringen even met ons hebt willen delen. En ik wens okay. je een hele goede dag. tot nacht. daag. daag. daag. Um, de volgende beller... Um, heeft niet een enorme behoefte om in de uitzending te komen... maar hij heeft wel een geluid aanstaan. Um, een bepaalde frequentie, die wil hij even met ons delen. Gaan we nu eens even naar luisteren. Ja, het is een wonderlijke uitzending, mensen. Ja. Misschien... misschien um... We hebben geen idee wat dit verder is. Dank, dank, anonieme luisteraar. We hebben geen idee wat dit verder is... maar misschien wordt er wel een geheime code... van een of andere terrorisme-netwerk hier doorgegeven. Je weet, we weten het niet, wat hier allemaal wordt doorgezijnd. Uh, Eén of andere frequentie. Nou, het hoort wel bij een uitzending over geluid. Nu hebben we wel weer iemand die wat wil zeggen. Marco, goeienacht. Goeienacht. Um, ik ben uh, zelf ook bijna blind... Mm -hmm. Niet helemaal nog, maar ik zie niet echt veel. Dus uh, ik ben erg georiënteerd op uh, stemmen. Uh, ik kan mensen nauwelijks herkennen aan hun, uh, met mijn ogen. Mm -hmm. Dus dat is heel belangrijk. Dus ik kan ook geen mimiek herkennen. Dus ik let op uh, wat ik in hun stem kan horen. En dat is buitengewoon veel. Kan jij dingen in een even los van wat men zegt? Stel, wij zouden een... Of een vreemde zou met jou een, een, een weinigzeggend praatje over het weerhouden. Kan je al veel uit zo'n stem halen dan? Ja, absoluut. En, en kan je een voorbeeld noemen? Ah, je hoort hoe iemand zich voelt. Dat valt niet te verdoezelen? Ik denk het niet, nee. Ik denkt niet. Nou, laten we meteen maar de proef op de som nemen. Wat, wat, wat hoor je uit mijn stem? Nou, je komt op mij vrij ontspannen over, in ieder geval. Mm -hmm. ik, ik kan niet zo veel verder aan jouw stem horen. Maar uh, wel dat je, op je, dat je je op je gemak voelt. En, en heeft het ook te maken dat als je dat er toch een soort fysieke nabijheid is... want jij hoort mij nu natuurlijk... Uh, nu via je telefoon, net via de radio. Heeft, heeft, heeft die fysieke nabijheid van die stem... ook daar iets mee te maken? Ja, dat helpt wel mee. Ja. Dan, dan is de, de kracht nog sterker, Dus ook, ja. Want dat is interessant, hè. Van, um, ik, ik was afgelopen weekend... Um, in het, bij het filmfestival in Berlijn... was ik bij een... Um, uh, bij een film in een, in een grote bioscoop. En daar werden een aantal blinde en slechtzienden naar binnen geleid... naar die film, uh, ja. zodat ze de film konden ervaren in zo'n grote zaal. Er waren 1700 man. Zij hoorden ja. natuurlijk het geluid uh, wat alle toeschouwers hoorden. En tegelijkertijd hadden ze een extra oortje in... waar een, nou ja, je zou het tolk kunnen noemen. Mm -hmm. Een beschrijving gaf van grotendeels wat zich op het doek afspeelde. In een soort... Nou ja, samenvatting zou je kunnen zeggen. Ja. Kan je je voorstellen dat zoiets voor jou interessant zou zijn of niet? Zo'n ervaring? Of, of is dat iets waar je denkt, nou, dat, dat... Ja. hoeft niet zo? Dat, dat zou best interessant kunnen zijn, ja. Want uh, wat er op beeld uh, plaatsvindt, is niet te volgen. Um, naarmate mijn uh, slechtschietijd achteruit ging... Uh, is het voor mij steeds moeilijker geworden om uh, een film of een tv-serie te, te volgen. Ja. Dus uh, als er extra informatie is, dat scheelt dat wel, ja. Nou ja, ik ken ook de verhalen van, van blinden en slechtzienden... die bijvoorbeeld naar voetbalwedstrijden in het stadion te gaan... om toch die atmosfeer en die nou ja, sfeer te voelen. Ja. Op dat soort plekken te zijn en, en totaal iets anders te horen. Ja. ja. Zo bijvoorbeeld, als het om voetbal gaat, ik ben niet de groot liefhebber, maar dan is het wel zo dat uh, televisiecommentaren zijn oerzaai. Mm -hmm. En uh, de radiocommentaren zijn veel spannender natuurlijk. Nee, dat is natuurlijk ook zo. Ja. Ja, um, ik had, ik ja? had nog één ander uh, dingetje. Ik even. ben ooit uh, geweest uh, op een plek waar je zich bijna niet kunt horen. Dat was in Himalaya. Oké, okay. maar hij, hoor je daar niet windzuizen? Nee, zelfs dat niet. Vijfduizend meter hoog. Je was op 5000 meter hoogte? En je hoorde ah, helemaal, ja. of nou ja, zo, behalve waarschijnlijk dus wat hè, onze gast vertelde... het kloppen van je eigen hart en het bloedzuizen ja. in je eigen uur. Verder hoorde je echt niks. Nee. Op 5000 meter hoogte. Maar dan denk ik meteen aan, toch aan wind, en dan, dat hoeft dus niet dat was helemaal niks. En hoe was dat voor jou? Ik vond het een hele mooie ervaring. Want dat was ook al in de periode dat jouw zicht achteruit ging. Ja, het is nooit goed geweest. Of nooit goed geweest. En, nee. um, um, maar is het, dan heeft dat niet ook iets beangstigends? Als het dan allebei weg is, zou je kunnen zeggen? als je oh, En niks hoort en... Weinig ziet. Weinig ziet? Uh, nee, ik vond het niet uh, beangstigend. Okay. Ik heb nog een, een, een klein dingetje. Ja. En dat is: Ik ben uh, ooit op een camping geweest in Frankrijk. Twee keer. En dan was het ook heel erg stil. En de eigenaar vertelde mij toen: dat hij wel eens gast had. Dat die er niet tegen kon dat het zo stil was. Ja, precies. Daar hadden we het u hier, hier ook over. Er zijn zelfs CD's, ja. hè, waarop je stadsgeluiden hoort voor de. Mensen die niet tegen die stilte kunnen. Dan kunnen ze gewoon fysiek niet slapen zonder die ruis. Ja. Ja. Ja, terwijl ik heb in Utrecht gewoond. Nu niet meer, maar een aantal jaren geleden wel. En ik, ik kon juist niet tegen de lawaai van de snelweg. Ja. En nu woon ik in Zeeland, hoor. Daar heb ik net ook over hoor, hè? Ja. Denk je niet dat het altijd went, Marco? Die geluiden, dat je op een gegeven moment denkt... nou ja, dan maar de snelweg. Of dat, dat, dat het niet... Nee, mij ging storen. Ja, dat kan me voorstellen ook. Ja. Ja. Ik kan niet goed muziek meer luisteren. Ja. Weet je wat we gaan doen, Marco? We gaan eens even muziek luisteren, als jij dat goed vindt. Um, ja, prima. Uh, en dank je um, voor je verhaal en ik wens je een hele goede nacht. Ik ook. Oké, okay, dankjewel. Je kunt ons nog steeds bellen op 0800 1121. En zoals beloofd aan um, Gerline gaan wij Mozart, een klein stukje Mozart laten horen. Mozart, aangevraagd door Gerlin. U luistert naar Radio 1, dames en heren, niet naar Radio 4. AV-Verum Corpus was dit. En wij eh, praten al anderhalf uur lang en nog een half uur verder over de kunst van het geluid. Radio 1, Casa Luna, Nathan Vecht. Goedenacht Ben, heb je ook geluidsherinneringen? Ja, ik heb een heleboel geluidsherinneringen. Het wordt een ja, het spijt me, het is ook weer over Amsterdam, maar het spijt me voor. Nou, me. Dat, dat kan blijkbaar, heeft die stad ja. een aantal geluiden. Uh, die, die, maar Het uh... wordt ook een klein beetje wat het opa vertelt, want het begint een beetje mijn oudste geluiden is van uit de oorlog. De ja. dummies, het speciaal die, die, geluid, die, die, die, die Engelse bommenwerpers. Ja. Die boven Amsterdam vlogen toen ook. Uh, ze hebben nog een stukje heel dicht bij ons, ze, toen de tijd heette dat de Westen gasfabriek gebombardeerd. Er zaten de Duitsers, het was het willem Wat nu opgegaan is met het in het AMC. Maar daar hebben ze een stuk van gebombardeerd. Want er zaten de Duitsers, die hadden zich er ook een beetje in verschanst. En wat voor het geluiden groot... herinner, herinner je je, Ben? Sorry? Wat voor geluiden denk je aan het nee, terug? Nee, dat, dat zeg ik van die Tommies die vliegtuigen. Ja, maar nee, ik begrijp je, maar kan je beschrijven wat voor geluiden dat waren? Of, of... Ja, een, een, een, een soort brommend geluid, laat ik het ja. zo typeren. Eh, maar, dan, maar dan gaan we verder. En toen kreeg je ook die twee dekkertjes die daarna ook kwamen. Dat geluid, dat, dat een beetje, weet je, ja, een heel ander geluid was dat. En daarna komt, weet je, wat ik me goed herinner, was ook die straatventers. Dat is net iets verteld, ook de voddeman, maar dat ging ook zo verder voor de voden. Ik, ik geef de hoogste waar voor oude nikkelen thee en oude koffiekannen. Vodden en metalen en dan kreeg je dan had je ook nog mannen die liepen met allemaal hoedendozen op hun, op hun rug, Zaten de dames zo hoeden en dan was het van hoedendozen in alle maten, koop koop hoedendozen in alle maten en dan had je nog uit de joodse overlevingen een klein beetje had je uitjes in de wijn, als een uitjes in de wijn, als een ben, dit klinkt wel een stuk. Dit klinkt een stuk leuker dan dat je naar de Kalverstraat moet voor je hoed. Ja, en ik weet niet of ze daar nog goede dozen verkopen. Dat weet ik nee, niet. die zullen ze ook niet meer hebben. En, nee, ja, heel weinig. Maar die, die man, dat is toch wel even een fascinerend gegeven. Ja. Die, trekken die van, van die kar op twee wielen achter zich aan of duwen die zich voor zich uit? Hoe? Nee, ze hadden, zo ze hadden een handkar, hè? Ja, dat bedoel ik. Maar hoe zag je. Oh, dat... dat bedoel je, een handkar, ja. ja een oude handkar die ja, heeft, die voor duwde. Ja, Was ook mee. Eh, andere, andere kopen die er vroeger mee op de markt stonden, ze hadden nog allemaal niet van die kramen. maar een merendeel, dat stond met groenten en fruit en dat soort, die, die, die stond met, uh, ja, met die handkarren. En wat ook leuk was, ja, dat geluid, ik weet niet meer wat die man riep, ja, soep, oh ja, de Amsterdamse soepcentrale, soep, soep. En dat was een wagen, dat waren ze mee begonnen, dus een, een kar ook eigenlijk. Ja. En was dat soep voor de minder bedeelden? Nou nee, nee, nee? Dat, dat verkochten ze gewoon. Oh, dat verkochten ze? Dat, ja. dat, dat waren dat waren soep en dan kon je tomatensoep en groentesoep. Dat was de voorloper van de SRV-wagen, Ben. Ja, ja, uiteraard. De soep aan en, de deur. Ja, ja, nou ja, en als je praat over over, uh, over uh, het, uh, smaken, geuren, mm -hmm. ja, de, de schillensoep... ...uit de oorlogstijd, die uit de gaarkeuken kwam. En, dat, en die, die stank die erbij was in, in dat gebouw, dat was in de school. als ik me herinner, want toen moest ik dat voor mijn grootvader en grootmoeder halen. Eh, nou, dat, dat, dat stond. Het was zo vies. Ja, en dan eh, daarna ook nog de schillenboer. En dan kwam de schillenboer met paard en wagen. En dan kwam hij overal, één, twee ja, en drie, oog liep hij, kwam hij de schil ophalen in een, in een jute zak. Ja. Nou, dat werd dan uitgespreid in de, in de, in de, schilder, in de schilderwagen. En met de paard en wagen. Nou, en dat stonk altijd. U wordt zo vies. Ja. Ben, als, als we nou even. Uh, je, je hebt, er zijn allerlei zintuigen van je in, um, in actie ja. geraakt. Uh, op, op jonge leeftijd. Ik heb ook nog smaak hoor, maar het goed komt zo ook nog als je Ik, wilt. Kan ook nog wellicht. Maar um, zou het nou zijn um, dat omdat je jong bent. en de, hè, dat zijn je eerste indrukken, dat je ze daarom onthoudt. Als we het even over die geluiden hebben die je nog allemaal voor de G staan. Of is het zo dat vroeger toen er door het afwezig, uh, afwezig zijn van het geruis van autos, dat er meer te horen viel? Of wat, wat denk je? Ja, ik denk, ik denk uh, de hele evolutie natuurlijk wat je hebt. Dus uh, je had weinig in auto's ook. Mm -hmm. En je had ook eigenlijk veel minder je had veel minder afleiding. Want je hebt nu de, de televisie, de. de... De, de sms, de, de, de noem maar op allemaal. Computer. Dat, dat je, ik denk dat je ook veel minder met buiten betrokken bent tegenwoordig. Denk ik. En natuurlijk, dat, er, was, er was veel minder verkeer. Dus het, het, het andere verkeer dat had veel meer de ruimte. Want wat zie je nu nog? Oh ja, het ratelen bijvoorbeeld van die handkarren. Die hadden van die ijzeren banden. Ja. En dat, dat ratelde over de straat. Misschien dat je bij jou een carrière als uh, hoorspelmaker misgelopen bent, of niet? Nou, ach, ik weet het niet. Ik denk, wat, wat ben je gaan doen? Ik ben geworden decorateur van mijn vak. Decorateur. En decorateur in de interieur. Dus decorateur dat is de, is de Franse benaming. Dat is en binnen architectuur dus het uh -huh. ontwerpen en het vervaardigen van het interieur. Uh -huh. En dat tezamen, dus in Nederland is het verscheiden, maar in Frankrijk is dat tezamen. En wat heb en dat je... ben ik gaan doen. En wat heb je onder andere gemaakt? Ja, interieurs. En ik was eigenlijk gespecialiseerd. In, in, in de oude stijlen, hè? vanaf Lodewijk XIV tot en met Ampier. Je dat hebt een, ze een zekere hang naar nostalgie, kan je niet ontzegd worden, hè Ben? Uh, laat ik het anders zeggen. Ik hou van mooie dingen. Je houdt van mooie dingen. Maar, maar... Dat, mag ook dat mag ook modern toch zijn, wel, hoor. Toch wel, toch wel. Ja, ja, ja. ja absoluut, absoluut. Maar als het maar mooi is natuurlijk, hè. En worden er nog mooie dingen gemaakt? Uh. Ja, zeker wel, zeker wel. Als je als je praat over bijvoorbeeld zitmeubelen, ja, er zijn er toch wel er hele mooie dingen gemaakt in, in Italië vooral. Ja. Ja. ja, bijzonder mooi. Nou, we drijven te ver af, Ben. Van waar het allemaal dus, om draait vanavond. Dus, ik wil dus, er één ding tegen je zeggen. Ja? Over geur, dat zal ik je kort zeggen. Ja. Wat, ik, wat me herinner, dat is ook bijvoorbeeld op de op school. Ik ben in de oorlogstijd op een school geweest uh -huh. en dan kregen we eten en dan kregen we lammetjes pap. En dat was, dat was, uh, was uh, pap. En dat had een hele aparte smaak. En die smaak heb ik nog zo voor me. En ook het Zweedse witte brood. Die, die smaak is een bij me gebleven. Dus, nou ja, ik heb het plaatje misschien een beetje compleet gemaakt. Het plaatje is compleet, Ben. Ik wil je daarvoor danken. Oké, okay. succes met je programma. Dank je wel en een goede nacht. Ja we okay. laat veel okay. geluiden horen nog. We gaan heel veel geluid horen. Um, zoals het mailtje wat ik hier voor me heb. Hallo, Casaluna. In september 2003 kampeerde mijn vriend enkele dagen in Porto, Portugal... op de gemeentelijke camping vanwege het aanstaande EK-voetbal. Werd er dag en nacht doorgewerkt aan de aanleg van nieuwe metrolijnen. Enorm gestamp en gedreun. Het maal rond in mijn herinnering. Grappige was dat we toch nog in slaap kwamen. En ons op een gegeven moment niet al te veel meer aan stoorden. Um, zo zie je maar. Alles went. Zelfs een nieuwe metro. Uh, die wordt aangestampt voor het naderende EK-voetbal. Even kijken. Als ik het goed begrepen heb, krijgen wij nu um, twee bellers tegelijk aan de lijn: uh, Jos en Johannes. Goedienacht, Jos. Hallo. En goedienacht, Johannes. Goedienacht. Jos. Um, Jij bent blind, begrijp ik, Johannes, slechtziend. Ja, ja. Um, en um, ja, pas los. Waarom bellen jullie? Nou, ja, mag ik? Je moet je wel even. Wie ben jij? Ben jij deze ben Jos? Jos? Ja. Vertel Jos. Nou, ik ben vanaf, uh, praktisch vanaf mijn geboorte blind, misschien een dag erna. Mm -hmm. uh, en wat ik, uh, van geluiden, uh, wat, wat ik gemerkt heb. Uh, bijvoorbeeld als ik met iemand, ik, ik liep eens in de stad met iemand die goed kon zien. En toen zei ik van, uh, oh, een kledingzaak, die komen we langs. Toen zei ik tegen hem, ja, je, dus voor de gek. hoe weet ik dat nou? Wat denk je? En dan kon hij dus niet opkomen. Harde muziek? Nee, een kledingzaak. Nee, dat, dat kan ook een, uh, een cd-winkel zijn natuurlijk, of, ja. een, uh, of een café. Nee, nee dat, dat, weet je, dat weet jij dus ook niet. Oké, okay, mag ik nog even raden, want ik moet even denken. Kledingzaak. Ja, hoe weet je dat? Hoe weet je... Um, geur? Nou, dat kan, dat kan ook, maar dat, dat gok ik op dat moment niet. Ik wist ergens anders aan. Uh... <laughs> Zie je? Ja, jammer dat die man er niet meer is van, van het eerste uur. Kijk of... Hij misschien... had geweten. Ja, ja, dat had ik best wel eens uh, met van gedachten willen weten. Ik voel me was... nou heel schuldig, Jos, dat ik niet weet waarom wat het is. maar nee. Ik, nee. hij wist het ook niet. Wat is het? Nou, ik hoorde die, die klerenhangers door de wind uh, die daar hingen... van, van die kleren in uh, en weer gaan. Ja, wat goed. Onze, onze geluidtechnicus, Jos, die deze uitzending mogelijk maakt... die riep net in mijn oor, klerenhangers! Ja, ja nou... Nee. Kijk, en, en wat, ik, wat mij ook dus opvalt, dat mensen dus dat heel, heel vaak ook niet weten... hoe je iets kunt weten, dingen die heel logisch zijn. Ik heb eens voor mijn dochter bij uh, een winkel in de buurt, uh, zo'n zo wa warenhuisje... Daar, daar vond ik een, uh, een, een apparaatje om spinnen mee te vangen. Want als ze bang voor spinnen vangen, die kon je dan open klikken... en dan de spin erin en dan, uh, dan kon je hem buiten loslaten. En toen vroeg iemand, hoe weet je dat nou? Hoe, ja... Ze waren de reclame aan het maken, er stond een, uh, ja, een filmpje ja, met, nee. met, met geluid. En dan legden ze dat uit, ja. En dan ga je er naar vragen. Jo Johannes, ja. had jij meteen die klerenhangers geraden? Nee, nou, niet meteen. Ik had gedacht een uh, gedempt geluid. Echt? Door kleding die buiten hing. Oh ja, Johannes, uh, over geluid gesproken. Ik hoor jou een beetje met een galm. Zou dat kunnen omdat jouw radio nog aanstaat? Ja, dat kan. Ik zal het uitzetten. Als je die even uit wil zetten... Ja. Daar ben je weer, kijk, dit is goed. Um, um, vind jij, Johannes, ik ga dus ook aan jou vragen, Jos... dat wij als samenleving voldoende doen om um, de blinden en slechtzienden... nou ja, door onze steden en dorpen te leiden? Johannes? Ja. Ja. Nou, dat is niet indrukwekkend, dacht ik. Dat zou beter kunnen? Ja. En op welk gebied? Ja. Nou ja, op het gebied van. Uh, uh, uh, aangeven aangeven van, uh, van richting en van uh, lijnen. Ja, dat, dat is nog niet voldoende, vind je. Dat is. Uh, nou ja, dat is in ieder geval een begin. Het zou een begin zijn, Jos, hoe, hoe, hoe sta jij daarin? Nou, ik vind het een beetje moeilijk, want ik, weet, ik begrijp niet precies wat je bedoelt op het gebied van geluiden of zo. Of, uh... Nou ja, um, kijk, wat je me net vertelt, uh, langs een uh, kledingwinkel lopen, jij hoort het van die... Omdat er um, uh, kleerhangers aan het bungelen zijn, ik, ik zou er niet op komen. Dus er zijn denk ik nog heel veel andere dingen waar, waar ik niet op zou komen. Nee, maar dat gaat vanzelf. Dat, dat, ja, Je hoort al die geluiden. Ik word niet, ja. niet gek van geluiden in de stad. Dus, uh, ja? Het, uh, ja, het enige geluid waar ik een hekel aan heb, dat heb ik dat bijvoorbeeld in een grote feesttent of een discotheek waar het keihard gaat, dan hoor je die vloer dreunen en dan... Ja, en dan, dan is er niks anders meer. Nee, ja, dat vind ik een beetje angstig. Ja, ik kan me voorstellen. Maar, is, um, wat, wat is... Wat is welke, en welke geluidslandschappen zijn de mooiste voor jou? Nou, ik... ik, <coughs> nou, ik, ik ja, ik vond het uh, wel heel apart. Ik, ik, ik heb een, keer een parachute-sprong gemaakt met uh, ja. iemand uh, aan iemand vast. En als je dan helemaal boven bent, dan klinkt het dan heel droog. Dan je, uh, ja, dat hoor je dus op, op adem, Nee, niet zo. En, maar als je, als je al in de lucht hangt of als je nog in het vliegtuig zit? Uh, nou, het vliegtuig hoor je gewoon, gewoon het geronk van ja, de motor. Precies. Dus maar... als je op het momentje springt eruit en, en je omschrijft het als droog. Wat, wat... Dan hoor je ja. Maar als je dan uh, de parachute open gaat. Ja, en ook als, uh, als je dan praat. dan hoor je helemaal geen, geen galm, geen echo. dan is het heel. Uh, ja, heel apart is dat. Ja, ja. Maar... Bijzo, Een geslaagde ervaring was dat? Geen spijt van, die de sprong? Nee, nee, dat is wel heel leuk. Ja, ja. ja. Um, maar je ziet niks. Hoe, wat, wat voel je? Voel je het? Ja, je voelt dat je eruit gaat. Ik ging uh, ondersteboven helemaal. En, en, en ja. Goed, dat dat qua geluid of, dat, of gewoon een hele ervaring van, hey, ik, ik had het een beetje wat, uh, ik hoorde op de televisie, uh, die, uh, hoe heet die man nou, die uh, astronaut uh, André Kuipers, en die vertelde dat, ja, want er is meer. Kijk, als je je hand omhoog steekt, uh, dan, dan houdt het op en dan ben je ineens een stuk verder buiten, van, uh, dat vond ik een heel aparte ervaring, die, die ruimte en zo. Ja. Ja. Ja. Johannes, heb, wat, is, wat is jouw favoriete geluidslandschap? Nou uh, dat zou ik niet zo kunnen zeggen, want uh, ik uh, ben over het algemeen uh, nogal uh, in het algemeen bezig wat geluid betreft. Ja, ja, maar er zijn niet een aantal plekken die voor jou bijzonder zijn of waar je, je aangenaam voelt. Door, uh, nou, uh, door wat je hoort. Als het gaat om uh, geluidbeleving in de hoogte... Ik heb eens een keer op uh, Gran Canaria een autorichtje gemaakt. Ja? Heel hoog in de bergen. En dan was het ook bijzonder stil. En, uh, toen ik naar die stilte luisterde, dacht ik... Dan moet ik toch eens even uh, denken wat hier speelt. Want ik hoorde, dacht, nou, ik dacht, een auto aankomen. Maar... Uh, nou ja, verder merk ik niks. Alleen twintig minuten later kwamen wij een autobus tegen. Ja, ja. Dus dat is al het dus of tweede of derde verhaal van iemand die vertelt dat het in de berg juist ontzettend stil is. Ja, zeker, ja. ja. Maar waar ik het over hebben dat is uh, over ons landje. Oh. Uh, dat wij uh, compleet uh, geen idee hebben van akoestiek. De akoestiek is niet goed in ons land lijkt nergens op. En, dat, en, en, en, en heb je het dan, Johannes, over concertzalen of over of huizen of over cafés? Of? Ja, nou ja, over, over alles. Alles? Uh, maar zijn er uh, dan landen waar het beter is? Waar, de, waar, waar goede akoestiek is, akoestiek ja, zoals? Uh, Scandinavië. Van Denemarken mag ik het tot Noord-Zweden. Vind je in cafés en... Uh, Banken en uh, kantoren ja. vind je de zogenaamde koeliehoeden. De wat? Koeliehoeden. Koeliehoeden. Uh, dat zijn uh, uh, heel, uh, heel uh, stompe kegels. Ja. Dan moet je denken aan de diameter van een meter ongeveer. Mm -hmm. ...en een punthoogte van ongeveer 10 of 20 centimeter. Mm -hmm. En uh, dat is dus hetzelfde uh beeld als je hebt van uh, foto's van uh, mensen in de tropen die bezig zijn... met ja, van die, die hoedjes, Van die rieten hoedjes een beetje zo, dat... Ja ja ja. ja, ja, ja. Maar uh, die vorm hebben uh, dus die zogenaamde koeliehoeden in uh, Scandinavië. Ja, ja. En die koeliehoeden zijn voorzien van gaatjes. En die hebben een geweldig dempende werking. Zoals, uh, zodat je bijvoorbeeld in uh, cafés en uh, kantoren, waar je vaak komt, uh, daar is akoestiek uh, heel evenwichtig en heel rustig. Oh, wat, wat goed. Wat goed om te weten. Um... En, uh, die, die heb ik in Nederland nooit gezien. Nou, Johannes, ik hoop dat de, de, de Nederlandse architecten nu meeluisteren. Um, en dat we vanaf nu zo'n wat betere akoestische gebouwen ja. neer kunnen zetten. Ja. Het enige grote akoestische uh, gebeuren dat ik ooit gehoord heb... dat is uh, het muziekgebouw in het Ei. Het Ei in Amsterdam. Heeft hij een goede akoestiek? Uh, die heeft uh, bijvoorbeeld een uh, systeem van uh, panelen... Ja, van houten waar, de je de panelen, ja. waar je de akoestiek mee kunt aanpassen. Ja, maar goed, dat is dan een concertzaal. Dat, dat zou moeten, maar het zou ook goed ja. zijn inderdaad... als dat in, in, in andere openbare gebouwen beter geregeld zou zijn. Johannes, uh, ik dank ja. je wel voor het bellen. Uh, okay. Hetzelfde geldt voor jou, Jos. Laatste vraag nog aan jou, Jos. Ja. Um, is er uh, nog een... Plek, een akoestische plek waar je een keer heel graag heen zou willen gaan... om te horen wat zich daar afspeelt? Ik zou het eigenlijk niet weten. Nee? Ik, heb, nee, ik, ik ben bijvoorbeeld in Londen geweest. En dat vond ik heel mooi. Daar heb, heb ik ook opgenomen. Dat heb ik ook gedaan. En, wel, een, een zangeres, die hoorde ik in de metro. En, en die zong Dead Flowers van de Rolling Stones. Maar op zo'n hele mooie indringende ja, manier. Ja, ja. In combinatie met die treinen. Met die metro's. Het was heel... Ja, Heel apart, ik heb het nog bewaard. Kan heb je er een opname van? Ja, dat kan ik niet laten horen, Dan moet ik eens zoeken. Wel, welk nummer was het? Dead Flowers van de Rolling Stones, dat op de Sticky Fingers, maar... Dat nou, misschien ziek... gaan wij Dead Flowers van de Rolling Stones uh, wel uit onze platenbak vissen, dus, wie weet. Ja, dat kun je wel doen, dat is wel een mooi nummer, maar zij zong het uh, en anders. Dan ga, en stijf. dan gaan we denken aan, aan de vrouw die aan de, in de metro dat heeft gehoord. Dank je wel, Dankjewel Jos, ook jou okay, bedankt. Oké, bedankt. Ja? Oké, okay, Vincent. Dat was een geluid uit Londen. De Big Ben. Kijk, zo snel improviseert onze technicus. Nou, Die hoort Londen en die begint de Big Ben te, lu te luiden. Wat een invloed. Um, we hebben het over geluid, nog steeds. Marijke, goeienacht. Hallo. Hallo. Um, Ik ben Marijke. Ja. Ik woon in Dokkum. Ja. In Friesland. Ja. En ik wil even het geluid van mijn dochter laten horen. Oké. Okay. Oh. Ik hoor nu niks meer. Um, misschien is Marijke weggevallen. Dat kan gebeuren. Um, stilte. Daar hebben, het, daar hebben we het ook over gehad. We gaan um, luisteren naar Milo. Mm.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 I wish you were naar Milo. En ook dat is weer een Europese singer-songwriter. Uit België komt hij, Milo. Um, en op de achtergrond horen wij weer geluiden. En wat voor geluiden zijn dit? Dit is onze technicus Yannick, mensen, achter de knoppen... die, uh, die ook zo zijn eigen koffer met geluiden nog even uh, eruit wil gooien. Het is hem gegund. Uh, we hebben twee uur radio gemaakt over geluid... en we hopen dat het u een beetje bevallen is. Morgen is Casaluna terug. Uh, dan is Lilian Marijnissen te gast... Dochter van. Zij komt praten over de thuiszorg en het gaat gepresenteerd worden door Helco Span morgen om middernacht. Zometeen na ons eh, neemt Wakker Nederland het over. Met het programma nog steeds wakker met Diederik van Zessen en Anne de Jong. En wij gaan eruit eh, met Coldplay. Een nummer over sound. Peter hadden wij het niet kunnen kiezen. Dank voor het luisteren en ik uh, wens u hoe dan ook een hele goede nacht.